10 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. President Obama heeft herhaald dat de wereld niet aan de kant kan blijven staan... als er in de strijd in Syrië chemische wapens worden gebruikt. Hij zei net als vorig jaar dat daarmee een duidelijke grens wordt overschreden. Obama's opmerkingen komen een dag nadat Amerikaanse en Britse functionarissen zeiden... dat er aanwijzingen zijn dat er in Syrië op kleine schaal chemische wapens zijn gebruikt. Vermoedelijk door het regeringsleger. Obama benadrukt dat er meer onderzoek nodig is. Uit vrees voor overbelasting van het mobiele netwerk... beperkt de politie Amsterdam de mogelijkheden met de 30 april-app. Het was de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen hun gps zouden aanzetten... om de drukte te meten. Maar uit vrees voor overbelasting van het netwerk wordt die mogelijkheid geschrapt. Zo moet worden voorkomen dat het alarmnummer 112 onbereikbaar wordt. Wel blijft het mogelijk om het programma van die dag in Amsterdam op de app te bekijken. Veroordeelde criminelen raken sneller hun paspoort kwijt. Dat heeft het kabinet besloten. Nu kan het Openbaar Ministerie bij een opgelegde gevangenisstraf... van zes maanden om intrekking van het paspoort vragen. Er worden nu twee maanden van afgehaald. Op die manier hebben criminelen minder lang de kans... om naar het buitenland te vluchten. In Utrecht moeten nog eens zes prostitutieboten aan het zandpad sluiten. De gemeente zegt dat er sprake is van mensenhandel, slecht toezicht... en ook verstoring van de openbare orde... Twee weken geleden moesten ook al zes boten dicht. Het nieuwe besluit heeft betrekking op 36 prostituees. In de Eredivisie voetbal is vanavond één wedstrijd gespeeld. Heerenveen verloor in eigen huis van AZ. Het werd 4-0. Twee doelpunten kwamen van Altidore. Door deze overwinning is het zo goed als zeker dat AZ in de Eredivisie blijft. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog... maar in Limburg kan nog wat regen vallen. Ook morgen in het zuidoosten regen... Verder droog en bewolkt. Het wordt zo'n 11 graden. Zondag iets warmer en wat meer zon. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A28 Utrecht richting Zwolle door werkzaamheden. De file staat tussen Afrit Maan en Knopend en is 5 kilometer. Op de nieuwe mobiele site van Management Boek kun je uit 18.000 artikelen kiezen. En ze zijn snel voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. Management Boek op mobiel. Gewoon meer. Geen vlees eten? Nou, mij niet gezien. Af en toe geen vlees eten. Hm, prima idee. Ben je lekker flexitarier? En dankzij natuur en milieu is dat nu extra makkelijk. Want koop je bij Jumbo vlees of kip, dan krijg je een vleesvervanger gratis. Ho, oh, kijk voor je gaat rennen eerst even op flexitarier.nl voor meer info en een gratis e-cookboek. Denk je aan een grote website, dan eindigt die op dotcom. Logisch toch? Want dat is dus standaard voor online business. Die registreer je dus meteen bij Your Hosting. Ervaar zelf de kracht van een dotcom-domein. Lekker voor flexitariërs. Aangeboden door natuur en milieu. Nu bij Jumbo, gratis vleesvervanger bij aankoop van vlees of kip. Kijk op flexitariër.nl en let op, op is op.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 N.O.S. N.O.S. Radio 1. Langs de lijn met Robert Meder ja, Goedenavond, Kim Polling won goud op de Europese kampioenschappen judo in een finale tegen een landgenote, Linda Bolden, dat is een unicum Polling blijft er niet bepaald cool onder Maar toen in die tweede was ik zo zenuwachtig, ik heel heel bij gehad en daarna ging het echt goed, want die halve finale was ook zo voorbij en net, dat was het gewoon een spannende pot. Linda is natuurlijk ook gewoon heel goed. Maar ja, nee, ik ben ik nog niet echt door of zo hoor. Nee dan ajax Frank de Boer. Die gaat een heet avondje nak juist heel koelbloedig cool tegemoet. Ja, volgens mij in de historie hebben we weinig verloren in het avondje nak. En vanavond was de benefietwedstrijd voor de familie van de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De nou, internationals tegen het eerste van SC Buiten Boys. Maar behalve voetbal waren er ook toespraken. En onder andere de zoon. Van nieuwe huizen. Eén ding mogen we nooit vergeten. En dat is dat mijn vader zo'n verleiden niet zinloos mag geweest zijn. Voetbal is fijn. Laat daarom geweld nooit de baas zijn. Tot elf uur is dit NOS Langs de Lijn. Goed, we gaan even terug naar Heerenveen. Waar Heerenveen naar nou net is afgelopen. Het werd 0-4 en dan te bedenken dat Heerenveen vorige week Ajax nog op 1-1 hield. Het kan verkeren, Rachel Niemeyer. Ja, de ene week is blijkbaar de andere niet. Ik heb die wedstrijd zelf gezien vorige week in de arena. Goed Heerenveen met name in de tweede helft. Toen goede Finn Bogasson, goede prestaties En Marco van Basten ook in de afloop van die wedstrijd. Maar dat was vanavond allemaal anders. Hoewel misschien de eerste 10 minuten nog niet eens zo gek waren van de ploeg van, uh, van Basten. Met een kans voor Kums. Ja, gaat zo'n bal erin, dan krijg je misschien een andere wedstrijd. Maar na een half uurtje, dan is AZ al een tijdje beter. Doelpunt door. drie minuten later. Na 32 minuten Berens. En dan speelt AZ eigenlijk een gewonnen wedstrijd. krijgt het zeker kansen op, op meer om de score uit te breiden. Kansen. En in de 62 e minuut, in de 66 e minuut zien we België monson en Elterdoor dan met de andere twee doelpunten van eh, AZ. Dat nu veilig is, dat heeft te maken met het doelsaldo dat stukken beter is. Ook zeker na vanavond stukken beter is dan dat van rode JC de ploeg die momenteel nog onder eh, de streep staat. Voor Herenveen zijn die playoffs nog geen uitgemaakte zaak. Daar leek het toch op voorhand eh, wel op. Het programma van de concurrenten van bijvoorbeeld eh, Heracles en van eh, bijvoorbeeld eh, NEC is niet eenvoudig dit weekend. Maar goed, even afwachten nog maar wat er gaat gebeuren met Herenveen. En volgende week tegen Utrecht, dan Roda op bezoek in Kerkraden op de laatste speeldag. Mooie overwinning voor AZ, dat uh, vanavond overigens geen oud-Herenveen-trainer uh, Gert-Jan Verbeek op de bank had zitten. Martin Haar, vader Dennis Haar, zijn zoon, zij mochten het uh, samen doen. En uh, de trainer van Heerenveen geschorst, hier een paar plekken verderop zat, hij op de perstribune. Ja, hij kon het op een gegeven moment niet laten om op te springen, blij te zijn en geven we ze ongelijk. En dit geeft natuurlijk AZ ook wel weer een goed gevoel richting de KNVB-Bekerfinale. Eerst nog even een tussendoortje tegen Zwolle volgende week en dan op Hemelvaartsdag AZ. Met PSV in de Kuip. Veel mensen die erbij zijn uit Alkmaar. Ik geloof iets van 17.000. En AZ is natuurlijk ook wel een geslepen ploeg. Met El Tudor. Met uh, Maher. Niet de allerbeste wedstrijd misschien van Maher. Maar zeker goed genoeg. Vanavond Heerenveen AZ, de grootste nederlaag van het seizoen voor Herenveen En AZ, ja, dat blijft een onvoorspelbaar elftal. En dat uh, wint dus vanavond, dat elftal, met 4-0 in een koud stadion van Herenveen, Het Abelensla stadion, Robert. Goed, dankjewel uh, Ragnar. Zometeen de reacties, natuurlijk, vanuit Herenveen. Judoka Kim Pollin, die uh, veroverde vanmiddag, zo de Europese titel in de klasse tot 70 kilogram. En ze versloeg in de finale landgenote Linda Bolder met Yuko. Kim, goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd. En dat, uh, je maakt je debuut op zo'n uh, zo toernooi. Hoe heb je het gevierd? Nou, Ik ben net met mijn vader uh, zijn in ingegaan. We hebben wat gegeten. En verder uh, duik ik zo mijn bed in, denk ik. Ik ben echt kapot. Oh ja, dat kan ik me voorstellen. Je hebt niet uh, gedanst met je vader op de tafel, uh, zullen maar zeggen. Nee, dat net niet. Nee. Oh, net niet? Oh, goed. Nee, nee. nee. <laughs> Sparen met de rest. Uh, Zegt die klasse tot 70 kilogram. Dat is altijd de klasse van Edith Bosch geweest, hè? Eh, ja. Heb jij al iets van haar gehoord of heb je al contact gehad? Um, nee, maar ik kom ook net terug in het hotel, dus ik heb ook niet al mijn berichtjes gelezen eigenlijk. Ja. Dus, um, nee, dus uh, nee, maar Edith, volgens mij, komt ze vandaag hier ook heen, dus ik kan ook best dat ze nu vliegtuig. Ja, het is nu best laat. Dus nee, maar ik heb mijn bericht zo niet gelezen, dus uh, nee, ja. ik heb er nog niet gesproken. Je wordt wel een beetje gezien als haar opvolster, hè? Ja, ja dat uh, klopt. Is dat, <laughs> is dat, is dat, dat erg? Nee, ja, het is natuurlijk logisch. Ik bedoel. Uh, ik heb dit jaar vier toernooien gedraaid en ik heb ze alle vier gewonnen. En het waren ook niet de kleinste toernooien of zo. Dus ja, het is logisch dat dat, dat, dat gezegd wordt. En nee. ja, nou nee, goed, ik word Europees Europese kampioen. En uh, ja, dat is natuurlijk ook ontzettend goed. Hoe je er nog even aan wennen aan die titel? Ja, nee, het dringt echt totaal niet door. Nee, het is... Uh, ja, ik zie die medaille natuurlijk wel liggen. En natuurlijk, je weet wel dat je Europees kampioen bent, maar... Ja, het brengt me niet door hoe goed het eigenlijk is. Ja. Dus, uh, nou ja, dat komt wel, denk ik. Ja, mooi hè. Uh, vier keer op de mat gestaan vandaag. Welke van ja. die partijen springt er nou uit voor jou? Waar ben je het meest uh, trots op? Um, ja, weet ik eigenlijk niet. <laughs> Goeie vraag. Nee, het was een heel, uh, heel wisselvallig toernooi vandaag. Het is, uh, ik was niet topfit. En dat, uh, nee, dat vind ik sowieso, vind ik dan minder. Omdat ja, ik, ik omdat ik mensen dat niet zo makkelijk op de rug kan gooien. Uh -huh. Dus op zich, maar ik denk nee, het meest trots, ik denk uh, ja toch uh, nee, een halve finale vond ik het leukste. Dus ik denk de halve finale dan. Ja. Ik bedoel, het was, het was uh, heel snel en het ging echt heel hard. Dus ik vond dat wel de leukste partij van vandaag. Ik heb begrepen dat je voor die halve finale uh, toch even wat spanning kwijt moest. Ja, nee, het was, uh, het was vooral ook echt totaal in spanning. Gisteren en een week hiervoor, ik had er vooral heel veel zin in. En toen gisteravond moesten we wegen en toen daarna toen kwam ze op, op mijn hotelkamer. Nou, en toen kwamen de zenuwen. Dus ik stond, uh, ik was behoorlijk gespannen vanochtend. En de eerste partij, ja, die ging makkelijker dan ik had verwacht. Nou, die tweede, die ging gewoon niet echt super. Ja, en toen, uh, nee, daarna ik ben ik weer het hotel gegaan. En ik heb uh, met Marlijn natuurlijk uh, gepraat en ook met mijn oude coach van uh, mijn eerdere club Academy. En ja, nou ja, ze hebben gejankt. En toen daarna, toen waren de CD weer weg. En toen oh. ging het gewoon goed. Dus ja, uh, ja. ja het was best wel... Het uh, was wel van alle noord dit jaar, was dit wel echt ja, de zwaarste. En niet ja. zozeer omdat het EK is, maar gewoon meer ja, mentaal. Ja, je, zegt even, je zegt het in een bijzin, van even gejankt. Maar, wat, wat, nee. wat, maar leg dat eens, wat voor tranen zijn dat dan? Ja, spanning. Gewoon echt dat die spanning eruit moet. Dat, oh. uh, ik heb wel vaker gehad, dit jaar nog niet eigenlijk... Maar uh, ja nu wel. Want het was natuurlijk al. Ik al weken wordt bestempeld als de favoriet. En nou op zich, ik voelde die druk toch niet. Ik denk ja, ik zie het wel. Maar nou, gisteren toen, uh, ja, kwam het dus wel. Ik bedoel, ja, het is, uh, ik win Parijs en dergelijke. Ik ben al een grootste toernooi. En dus we zien dat ik hier de eerste wonnen eruit vlieg. Nee. Ik denk ja, dat zal toch wel niet. Dus ja, en toen, ja, dan, dan als ik gewoon huil, dan, dan, dan gaan al die, ja, die emoties gaan wat uit. En dan ja Daarna is het gewoon weer goed en dat, uh, ja, dat bleef vandaag ook. Ja, en dan voel je je daarna uh, lekker ontspannen. En dan die finale in tegen Linda Bolder, die je heel goed kent. Ja. Uh, ja Bolder, dus een nederlaag die zilver opleverde. En dat betekent voor haar in ieder geval wat gemengde gevoelens. Ik ben de afgelopen tijd heel veel geblesseerd geweest. Ik heb een aantal toernooien ook moeten missen. En uh, ja, ik denk dat ik misschien wel tevreden mag zijn met zilver. Maar het zit me nu nog even niet lekker. Je was geblesseerd aan je enkel. Daar was je ook flink ingetaped. Heb je daar last van gehad? Uh, nee, van mijn enkel heb ik op het moment het minste last. Ik uh, heb heel veel andere blessuretjes gehad. Ik heb het begin van het jaar ben ik, uh, heb ik mijn enkelbanden ingescheurd tot bijna afgescheurd. Daardoor heb ik ook niet meegedaan in Parijs en ook niet in Düsseldorf. En daarna zijn er ja, blessuretjes aan mijn hand bijgekomen. En het liep, de voorbereidingen liepen niet zoals het moest. Ja, dat was uh, uh, Linda Bolder. Uh, heb je Linda nog gesproken? daarna? Ja, tuurlijk. Nee, Linda uh, natuurlijk na de finale meteen al gewoon... Ja, ik vind, het, ik vind het gewoon niet leuk om tegen Linda die finale te doen. Gewoon omdat Linda gewoon echt leuk wijf is. En dan ja, is het gewoon niet leuk dat je tegen elkaar moet in de finale. Want dan is de een blij en de ander, nou niet. Nee. En dat is gewoon heel raar. Dat, dat, uh, ja, dat is niet heel leuk. Maar goed, dat is... Uh, nee, ik voel, ik ben nu gewoon echt blij. En het was, na de finale was het gewoon echt heel raar. Ja, je maar, je, was, je uh, juicht ook bijna niet. Je, was, je leek nee. wel ingetogen. Zo, oh, wat ziet er voor haar? Ik heb gewonnen. Ja, nee, ja, ik vond het ook wel... Ja, het is natuurlijk... Ik vind het ook wel zielig Je weet hoeveel iemand ervoor doet. En dan... Ja, dan is het dan, dan... Ja, dan vind ik het... Ja, dan vind ik het niet gepast. Dat ik als idioot gejuich... Terwijl mijn teamgenoot daar gewoon... Uh, ja, nee, dat vind ik niet. Dus, uh, nee, ja... En ik ben natuurlijk blij. Alleen... Uh, ja, dat kwam er niet zo uit als bijvoorbeeld halve finale. Dus ja. ik had liever gehad dat een halve finale finale was geweest. Ja. zeg, als je, als je het zo goed doet dan, uh, dan weet heel Nederland heel veel van je. Inmiddels de, dankzij je IOT kloosterboer collega weten we ook dat je AD, ADHD hebt. Da, daar zul je nu je leven lang mee geconfronteerd worden. Uh, daar gaan wij het nu niet uitgebreid over hebben. Maar ik ben wel benieuwd hoe je dan met die spanning tijdens zo'n toernooi omgaat. Heb je, heb je daar maniertjes voor? Of, uh, of hoe gaat dat? Kan je dat leren? Ja, nou ja, dat. dat uh, ja, die jankbui dan. Nee, ja, het verschilt natuurlijk per toernooi heel erg. Het is voor mij... Uh, ja, ik weet niet zozeer of het door het DED komt. Want ja, ik weet het niet zo goed. Het is het uh, verschil per toernooi. En uh, voor het vorige toernooi had uh, ik die spanning niet. En nu was het er wel. En dan is het gewoon net zoals... ja Als ik dan even huil, dan, dan gaat het weg. Maar ja, ik denk dat het... Ook als ik geen DED had gehad... dat Had je ook huild? Ja, <laughs> ja. Ja, ja. ja, ik denk dat ik heb geen idee. Nee, nee, natuurlijk niet. Zeg maar even wat anders. Wat heb jij met Gerard Joling? Uh, nou, niet heel veel denk ik. En volgens dan... mij, uh, nou, volgens mij uh, uh, speelde zijn muziek uh, het moment dat je opkwam. Oh echt? Oh, dat ja. weet ik niet. Oh, dat heb ik niet eens gehoord. Nee, maar... ik, heb mijn, ik heb gewoon mijn eigen, ik heb mijn iPod, dus ik heb gewoon oortjes in mijn oren, dus ik hoor <laughs> eigenlijk helemaal niks. Oh, maar uh, in, nee, de, hal, in uh, de hal, nou, daar heb ik nieuws voor je. In de hal klonk maakt me gek van Gerard Joling. Oh echt? Ja, ik denk dat ze het gewoon doen. Dat ze van elk land dan, dan kiezen ze gewoon iets uit. Maar oh, ik heb het niet eens gehoord. Maar uh, wat maar Linda ook het liedje dan? Of wat die een ander liedje? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ze gaan niet twee oh. liedjes op elkaar spelen natuurlijk. Ja, dat weet ik echt niet. Ik denk dat heb je uitgekozen. Nee, ik weet het niet. Nee, ik heb gewoon mijn eigen muziek in mijn oren. Dus ik hoor de rest eigenlijk niet. Maar uh, nee, ja, ik deed het gewoon vanuit de organisatie dat het gaat, dan oh. denk ik. Oh ja, die googelen gewoon Nederland en komen dan gelijk Gerard Joling tegen. Ja, omdat hij vandaag een linkje dat heeft dat ook gehad duw. natuurlijk. ja. ja, ja. ja ja, tot slot nog één raar feitje. Daar ben je dan waarschijnlijk vanaf nu ook van af. Je was nog de enige Europese kampioen die nog geen Wikipedia-pagina heeft. Oh. Maar ik denk dat dat binnenkort wel afgelopen is. Nou, oké, okay, ik ben benieuwd. Ik heb hem nogmaals gefeliciteerd, hè? Hey, ja, dank je wel. Geniet ervan, hè? Dag. Hey, doe. You know. en It Het is 18 minuten over 10 uur. luistert naar NOS Langs de Lijn op Radio 1. Vijf weken na de TVM schaatsen Jireen Wust en Sven Kramer... op de weken afstanden in Sochi een succesvol seizoen afsloten... zijn ze vandaag aan de voorbereiding op een nieuwe seizoen begonnen. De Olympische Spelen komen eraan. En alles staat vanaf vandaag in de teken van die wedstrijd. Steven Dalenboud sprak met Jireen Wust, Sven Kramer en de trainer Ger uh, Gerard Kempers. Het is uh, ja, een, een belangrijke, ook een symbolische dag. Het begin van een Olympisch seizoen voor deze ploeg. Wat zie jij, wat zie jij als je achterom kijkt? Stoel. Als ik achterom kijk, dan zie ik natuurlijk uh, een heel erg mooi uh, schaatsseizoen. Waar ik heel erg trots op kan zijn. En, uh, wat ik soms nog een beetje te weinig besef hoe, uh, hoe uniek het was. En hoe, uh, hoe goed het allemaal ging. Maar uh, ja, iets, uh, iets waar ik heel erg trots op ben. En... Uh, ja, wat ik probeer uh, te gaan herhalen komend seizoen. Nou, dat ik eigenlijk een uh, prima seizoen heb gehad. Zeker met uh, de klachten en blessures die ik uh, begin van het seizoen heb gehad. En uh, is het eigenlijk uh, 100% meegevallen. Oh, ik, nou, ik kijk, het, ik kijk eigenlijk nooit achterom. Laat dat, uh, laat dat helder zijn. En, en het mooie is dat ik dat heel sterk gemeen heb met, uh, met Sven en Irene... Die, uh, ja, Die hebben nu alweer het gedrag waarbij ze uh, vooruitkijken. Uh, alsof ze dit, dat hele succesvolle jaar niet, uh, niet geschaatst hebben. Uh, Jonge oranje gedrag noem ik het een beetje. Alsof ze voor het eerst in deze grote wereld stappen. Uh, en alle prijzen nog moeten verdienen. En wat zie je als je vooruitkijkt? Nou ja, ik wil mij toch iets uh, meer gaan toeleggen op de, alleen de vijf en de 10. En de team pursuit. En, uh, ik ga niet meer overhouden. Uh, dus dat, dat, uh, ja, dat is, wel be is best wel een trainstechnische uh, verandering. Maar uh, ik denk wel dat dat het beste is. Een, een, een Olympisch seizoen. waarin ik uh, denk ik uh, met veel te vertrouwen tegemoet ga. en uh, waarin ik een heel goed gevoel over heb. en uh, waarin ik ga proberen om, uh, om het hoogst mogelijke te bereiken. En, uh, ja. Gerard Kemker zei um, dat hij het gevoel had dat het wedstrijdbeest in jou een beetje getemd was. Getemd? In de zin van dat je niet meer alles hoefde te rijden. Oh, zo. Iets meer doseren, ja, zeg maar, bedoel, in het komende seizoen. Op positieve manier. Nee, zeker, ja. Nee, zeker, <laughs> ja, ja, ja. nee ja, ik bedoel, het zou niet goed zijn. Dus als ik aan de start zou staan, dan zou ik zou dan enigszins uh, getemd zijn. Getemd, maar, zeg ik, getemd. <laughs> ja, nee, uh, het is. Uh, ik uh, heb het met Geel over gehad. En uh, natuurlijk met de kennis van afgelopen seizoen... Uh, en een beetje de voorkennis van hoe de, de World Cup's er allemaal uit gaan zien. Dus misschien toch wel handig om één of twee te laten schieten. En uh, in principe moeten... Uh, mijn vorm die ik tijdens het al rond heb, uh, moet ik uh, uh, tijdens de OKT hebben. En de vorm die ik tijdens week afstanden heb, moet ik tijdens de Olympische Spelen hebben. Dus alles moet een beetje naar voren geschoven worden. Dus ja, dan moet je alles een beetje proberen naar voren te halen. En dan, dan is het misschien wel handig om, uh, om een keer verstandig te zijn en keuze te maken. En in die zin uh, ja, heb ik daar wel, denk ik, wel heel erg van geleerd. En ik denk dat, dat Gerard dat mee bedoelde dat ik een beetje getemd was. Dat ik, vroeger was het dan niet bespreekbaar bij mij om, uh, om te zeggen van nou iedereen. Uh, die wilde ik graag even niet rijden. En uh, ik denk dat ik daar nu wel, uh, wel wat volwassener in ben geworden. En, uh, en misschien wel wat verstandiger. Tot slot kun je de volgende woorden aanvullen. In Sochi. Ja, nee. <laughs> ja, nou, de, de, de, naar de voorspelling ga ik in ieder geval niet. Maar in Sochi moeten wij een, een fantastisch TVM. 14 jaar moeten wij afsluiten met, met veel hoogtepunten en veel goud. In Sochi uh, zijn de Olympische Spelen in uh, 2014. En daar hoop ik uh, op uh, vijf afstanden mee te kunnen doen. En uh, voor goud te gaan. In Sochi ga ik voor het hoogst haalbare. En dan uh, gaan we het zien. Dat was het? Ja, ja, ja weet je, het, het is een korte vraag, toch? <lacht> Goed, dat was het. En dus een uh, kort antwoord. We gaan het zien hoe het gaat. Even uh, terug naar eerder vanavond. Naar uh, Heerenveen. Gertjan Verbeek, van Beek, die zag... Vanaf de tribune zijn az winnen van Heerenveen met 4-0 en dat in Friesland. Assistent Martin Haar die nam de honneurs uh, waar op de bank... want uh, u weet het wellicht, uh, Verbeek is geschorst. En uh, daar hoorden dan natuurlijk ook na afloop weer die interviews bij. Uh, geen Verbeek dus, maar Martin Haar bij de microfoon van Jeroen Elshoff. Je moet die Verbeek vaker op de tribune zetten. Uh, als het de zeker geeft voor drie punten... dan blijft hij nog maar vier weken zitten, ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Maar het was een geweldige avond van jullie, of niet? Ja, niet alleen voor ons, uh, voor de hele technische staf, de medische staf, de spelers... maar ook voor de supporters, want we zijn veilig. En we kunnen nu met een goed gevoel naar, uh, naar Zwolle toe en van daaruit naar de Kuip. Word ik nu een uh, lichtelijk schoorig stem bij jou, of niet? Ja, dat had ik al een week of drie. Ik heb me toch weer laten gaan en uh, dat speelt dan weer op. Ja, we staan hier niet al te ver van de kleedkamer vandaan, maar daar lijkt het wel carnaval. Ja, die jongens zijn uitermate blij en... Uh, eh, hoe je het nou wend of keert, eh, we waren zover eh, dat we dachten, ja, het zal toch niet. En eh, intern blijft het altijd rustig, maar we kijken ook naar onderen. En eh, daarom ben ik zo blij voor, eh, voor iedereen dat we het gered hebben. Ja, wat altijd een beetje blijft zo'n avond is, is was Herenveen nou zo zwak of waren jullie nou zo goed? Ja, dus, doe maar wat je ermee wilt. Het gaat erom dat wij met, met 0-4 hebben gewonnen en, en, en Heerenveen wat thuis van Feyenoord wint en van uh, PSV wint. Dan zal het ook uit het, uh, uiteraard te maken hebben met uh, de vorm van AZ vandaag. Ja, uh, uh, wat een beetje blijft hangen is... hoe kan het nou dat jullie uh, ja, zo weinig en zo, zo sporadisch laten zien wat jullie eigenlijk kunnen? Want het liep als een tierenlier, zeker in de tweede helft. Ja, maar een voorsprong van 0-1 en 0-2 geeft, uh, geeft heel veel vertrouwen. En we zagen de afgelopen week al dat het bij Vlagen weer het, het oude niveau terugkwam. En eh, alles valt op staat met vertrouwen van een ploeg. En als je steeds goed speelt, maar het geen resultaat eh, oplevert... dan is het logisch dat je daar aan gaat twijfelen. Maar gelukkig hebben ze het allemaal rechtgezet vanavond. Ja, van Maher en Eltedoor weten we dat ze uitzonderlijke klassen bezitten. Vanavond deed ook Ortiz mee. Twee keer ingevallen dit seizoen. Nu voor het eerst in de basis. Veel in de tweede gespeeld. Kampioen geworden met de tweede. Die jongen heeft het toch ook geweldig gedaan? Ja, maar Celso is een geweldige speler. Alleen kwam vanuit een blessure. En moest van daaruit weer zijn ritme pakken in de beloftes. En dat heeft hij prima gedaan. En dit was een moment voor Celso om weer te spelen. Omdat Marcus geschorst was. En dat heeft hij fantastisch ingevuld. Wat heeft Verbeek tegen jullie gezegd? Uh, hetzelfde wat wij hebben gezegd. Dat we heel blij zijn. En iedereen gefeliciteerd. Ja. Je moet altijd vragen: uh, Heb je nog contact gehad? Dat mag eigenlijk niet, maar. Uh, of heb je volledig de vrije hand gehad? Vanavond? De vrije hand, zoals het altijd is. Uh, uh, tijdens een, uh, een, een wisseling van de wacht. Zeg het maar, je neemt alles door in de week daarvoor. En uh, daar moet je ook een beetje op vertrouwen. Ja, hoe is jouw staat van dienst nu als uh, hoofdcoach? Mijn staat van dienst was uh, nu hoofdcoach. En nu ben ik weer met Dennis en Pieter Keur, de spitser, CQ, de assistenten. We hebben welk want het is niet de eerste keer dat je een hoofdtrainer moet vervangen. Nee, de keren is het meestal goed afgelopen. Alleen tegen Heracles in de verlenging vorig jaar niet. Uh, laatste vraag: betekent nu het vizier volledig op de bekerfinale? Nee, vizier op Pek Zwolle. maar daar moet je voor je honstig publiek weer een goed resultaat neerzetten. Want die mensen die daar zitten, die zijn ook in de Kuip. En als je dat doet, dan ga je ook met een heel goed gevoel naar de Kuip. Martin Haar was dat, de interim-trainer en assistent dus van, van Gatjan Verbeek van AZ. En dan de coach van Heerenveen natuurlijk, Marco van Basten. Hoe is die 4-0-nederlaag in eigen huis bij hem aangekomen? Jeroen Elsof, praat ook met hem. Komt voor jou uit de lucht vallen vanavond? Nou ja, 4-0 thuis verliezen, dat is niet iets waar je rekening mee had... maar het is wel degelijk een feit. Ja, um, heb je voor jezelf al een verklaring kunnen vinden... Nou ja, kijk, uh, AZ heeft een goed positiespel. En dat hebben ze vandaag uh, tegen ons uh, laten zien. Ik denk dat we in het begin op zich nog wel uh, een, uh, ja, in evenwicht waren. Zij waren een paar keer gevaarlijk, wij ook. Uh, maar uiteindelijk uh, vanuit die ingooi, uh, wat toch vind ik uh, niet professioneel is... dat je ze dus op die manier laat verrassen, komen zij met 1-0 voor. En al snel ook weer op 2-0... En dan wordt het lastig in de tweede helft. Uh, probeer je dan de boel te repareren. Neem je iets meer risico. En een, een ploeg als AZ die, uh, ja, die is daar uh, slim in. En die hebben dat uh, uiteindelijk op goede manier afgestraft. Ja, je, je ploeg heeft een uitstekende periode achter de rug. Uh, zelfs met zelfvertrouwen. Schok je ervan dat na de, eigenlijk allebei de goals van AZ ze zo uit het veld geslagen leken? Ja, goed, dat lijkt natuurlijk ook zo. Maar het was ook zo dat wij... Uh, ja, we stonden niet helemaal goed op het veld. Het uh, middenveld was uh, duidelijk uh, in, in handen van, van uh, AZ. Dat speelde ze goed uit, ook al omdat wij natuurlijk achter stonden. Dus we werden ietsje uit onze tent gelokt. En dat, dat, uh, ja, dat is altijd lastig. De tweede helft hebben we bewust wat meer risico's genomen. En ook toen uh, zijn we niet echt in staat gebleken om echt de kansen te creëren. Behalve die kopbal van, uh, van Roon. En uh, ja, zij hebben in een paar counter-attacks zij het afgemaakt. Ja, toen was het gespeeld. En uh, ja... Ik denk dat het goede is dat we weinig afrij hebben opgelopen voor wat betreft gele en rode kaart. Alleen Maarten de Roon heeft de gele kaart. Meestal als je met 4-0 verliest, dan gebeuren veel gekke dingen. Wat dat betreft zijn ze wel aan de discipline gebleven. En, uh, we zullen het maar gauw moeten vergeten. En, uh, we hebben nog twee wedstrijden te gaan. Ja. Ja, het valt iedereen zo op dat jullie zo op deze manier verliezen. Omdat iedereen was dit Heerenveen eigenlijk vergeten. Uh, maar kennelijk zit er nog wel iets in van onzekerheid. Of, of zie ik dat dan verkeerd? Nou ja, onzekerheid of onduidelijkheid of hoe je het wendt, Maar uh, we zijn natuurlijk ook kwetsbaar op, uh, op een aantal punten. En uh, dat hebben we de afgelopen twee maanden hebben we dat goed weten te verbloemen. En vandaag kwam het uh, ja, wel tot, tot, tot, tot het licht. En uh, ja, goed, dat is, dat, is ook voetbal. dat is ook de complimenten van de AZ. Ja, uh, conclusie. Uh, er is qua stand op de ranglijst nog niet heel veel aan de, aan de hand. Maar het is wel opletten geblazen de komende ja, twee laatste wedstrijden. Ja, goed. Wij zullen elkaar moeten blijven knokken om uh, zeg maar in de race te zijn voor kwalificatie uh, voor Europees voetbal. In ieder geval voor play-offs. En uh, daar staan we nog en uh, dat hebben we nog in eigen handen. En, en dat, dat zullen we met hand en tand moeten verdedigen. Marco van Basten, de trainer van Heerenveen. Het is uh, bijna half elf. De dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen zorgde eind 2012 voor een schok in het land. Nieuwenhuizen werd slachtoffer van zinloos geveld bij het amateurveld. Om geld in te zamelen voor de nabestaanden van Richard Nieuwenhuizen speelden de Oud-Internationals vanavond een benefietwedstrijd tegen de club van de grensrechter Buiten Boys uit Almere. Een reportage van Edwin Cornelissen. Zo stil, iedereen wel denkt dat dit zo blijft. Daar komen ze, het veld op. Goedenavond, dames en heren, en welkom op deze bijzondere avond. Hier in Almere een avond. Waarbij we natuurlijk eh, Richard gedenken, waarbij we vooral ook het voetbal gaan vieren. Het sport waar hij zo intens veel van hield. De spelers van Buitenboys in het blauw en in het wit. En daarnaast volledig in het oranje. De Oud Internationals, met niet de minste namen: Bergkamp, Overmars, Numan, van het Schip, van der Sar en Pierre van Hooijdonk. Nou, omdat ik gewoon vind dat, uh, datgene wat ze heeft voorgedaan. Uh voor het einde van uh, afgelopen jaar, dat dat uh, dusdanig triest is en, en, en uh, met name ook uh, allereerst voor de familie, maar uh, ook een heel slecht signaal voor de voetballerij en, en daarin uh, hebben wij als, uh, als bestuur van, uh, van de Ex-Internationals besloten om uh, deze wedstrijd te organiseren. En, uh, ja. Ik uh, voetbal in nog graag. Ik ben nog, nog uh, fit genoeg om ook te voetballen. Dus dan uh, ben ik hier graag bij. Zo gaat uur na de Daar staan ze rondom de middenstip: de Oud Internationals, de spelers van Buitenboys. En bondsvoorzitter Michael van Praag maakt duidelijk waarom we hier zijn. Vanavond zijn we hier. Bij een wedstrijd waar respect centraal staat. En als er één wedstrijd is waar respect centraal staat, dan is het wel hier. Want natuurlijk, daar gaat het over vanavond: geweld op het amateurvoetbalveld. Het is wat Richard Nieuwenhuizen van Taal werd. Op de tribune zit Jubellenmakers, zelf ook amateurscheidsrechter. Jij ja, hebt ook wat meegemaakt, hè? Ja, dat klopt. Ik heb, uh, een, uh, alweer twee jaar geleden heb ik een uh, keer een kopstoot gekregen. naar een uh, beslissing van, uh, van mij, als gij toen ging ik even onderuit. Dat klinkt uh, vrij nuchter zo, maar de impact moet wel schoot geweest zijn. Ja, op dat moment. Was, ja, ik was natuurlijk geschrokken, deed pijn, etc. Maar ook daarna, ja, je, je staat gewoon niet meer lekker op een veld te fluiten. Nee, want wat doet het met je? Je, bent, ja, je wordt toch bang om elkaar te geven. Bang om uh, te zeggen, die kant of die kant te ingooien. Ja, je denkt er de hele tijd over na. Ja. Die speler, hoe is die ervan afgekomen? Die speler heeft 18 uh, maanden van de KVB gekregen. 18 maanden schorsing. Ja, 18 maanden schorsing. En uh, dus uh, die voetbal dan weer, denk ik. En wat vond je daarvan? Ik vond het, op dat moment en nog steeds, vond, het, vond ik dat veel te weinig. Vervolgens komt het geval met Richard Nieuwenhuizen natuurlijk uitgebreid in de publiciteit. Wat dacht jij toen je dat hoorde, dat nieuws? Ja, je denkt, je denkt toch gewoon terug aan wat je zelf hebt meegemaakt. En, uh, ja, en dat, het, dat dat ook nog slecht had kunnen aflopen, dus. Uh, is het ook een beetje tekenend ja, voor je eigen ervaringen uh, rondom dat amateurvoetbalveld? Het gebeurt dus vaker. Ja, het gebeurt heel vaak. Eh, van een glijdende schaal van aanmerking op de scheidsrechter... tot intimidatie, tot eh, gewoon geweld. En dan beginnen we de wedstrijd oh, vooraf met één minuut stilte. Laat het vanavond een sportieve wedstrijd worden voor Richard. De scheidsrechter vanavond is Roelof Luinge. Ooit actief in de betaalde voetbal, momenteel in het amateurvoetbal. En meneer Luinge, en toen u dat hoorde van Richard Nieuwenhuizen, toonde u zich solidair, hè? Ja, toen heb ik Drek gezegd van uh, ik fluit het weekend niet uit solidariteit wat er allemaal gebeurd is. En ik vond het niet uh, gepast om dat weekend te gaan fluiten. Dus ik had afgezegd. En toen kwam later kwam het bericht dat het hele amateurvoetbal afgelast was. En dat was meer dan terecht. Het vizier is gericht op vanavond, op de wedstrijd en op de toekomst. De toekomst van een sport, onze sport, waarin we mogen winnen en verliezen met respect voor de tegenstander... In het spel. Een klein half jaar is er verstreken sinds de dood van Richard Nieuwenhuizen. En de vraag is natuurlijk in hoeverre er echt iets veranderd is. Vaak is het zo dat je in de eerste weken na het incident... Uh, was iedereen er, nog erg uh, eigenlijk geschrokken. En dan lees je toch eigenlijk vrij snel alweer... Uh, uh, dat, dat er uh, wat dingen zijn voorgevallen op de velden. Ja. En dan, dan vraag je af... ja is de boodschap wel overgekomen. De, de conclusie is dus, we zijn er nog niet. Nee, we hebben langer na niet. Omdat het, uh, ik, ik speel zelf uh, al, al vanaf het moment dat ik stop met voetbal uh, bij de amateurs, Ja, daarvan uh, durf ik wel te zeggen dat, het echt, uh, dat er echt nog iets moet gebeuren om, om, om, om het probleem tegen te gaan. Is er iets wat het voetbal kan doen om die problemen tegen te gaan? Ja, ik denk dat je. Dat je maar dat is hetzelfde, dat geldt voor de maatschappij. Je moet uh, harde straffen. Hoe zwaarder de straffen. Uh, denk ik, hoe, hoe eerder de bezinning plaats zal vinden. Eén ding mogen we nooit vergeten: en dat is dat mijn vader zo'n verleiden niet zinloos mag geweest zijn. Voetbal is fijn. Laat daarom geweld nooit de baas zijn. Ja, uiteindelijk werd er in Almere ruim 55.000 euro ingezameld voor de familie Nieuwenhuizen. En de Out Internationals wonnen de wedstrijd met 8-1. en Blurred Lines. NOS, uh, langs lijn op Radio 1. Nog drie speelronden te gaan. Maar het blijft spannend. Dankzij Ajax dat uh, punten verspeelde. En PSV dat overtuigend won. Zometeen dik advocaat. Hij gelooft er nog in. Uh, tenminste, of hij erin gelooft. Dat is de vraag. Joris Partijse van uh, Feyenoord krijgt dezelfde vraag. En we beginnen met Ajax. De koploper die nog geen kampioen is. Morgenavond naar Breda. Wie weet wat er dan gaat gebeuren. Martin Friesema met Frank de Boer. Frank, een beetje cliché, maar het avondje nak, bestaat het nog? Ja, we dus het avondje nak bestaat nog. Volgens uh, ja, volgens mij in de historie hebben we weinig verloren in het avondje nak. Hoe speel je een avondje nak stuk? Ja, door ons eigen spel te spelen, dat is het allerbelangrijkste. NEC uh, doet het vrij redelijk, ik heb dan vorige week dan niet uh, goed gepresteerd. Maar uh, ze zijn, hebben wel een stijgende lijn te pakken. Ja, we zullen ja, heel geconcentreerd moeten zijn, ook uh, op het veld denk ja, precies dat veld, want dat is verschrikkelijk. Uh, ja. dat, is een, dat is een groot nadeel voor Ajax. Ja, maar ook voor hun. Zij hebben, uh, tuurlijk, zij spelen dan misschien wel een ander spelletje. Maar ik denk als wij druk zetten op een tegenstander, dan zullen ze sneller moeten handelen, is de kans op fouten ook groot. Je zei net, uh, wij moeten gewoon ons eigen spel spelen. Uh, iedereen dacht dat Ajax dat die, die, die Ajax volgt, dat, he, dat heeft Ajax wel onder controle, dat eigen spel. Maar de we collega die wedstrijd tegen Heerenveen. Met toch weer een dip in die zin dat, dat, dat je weinig kansen krijgt. Ja, ik word er een beetje moe van in ieder geval. Van, uh, of dat we, opeens, uh, dat we er opeens niks meer van kunnen of zo. Dat gevoel heb ik een beetje. We waren gewoon veel beter als Heerenveen de eerste helft. Je moet gewoon 2-0, 3-0 voorstaan. Dan is er is niks aan de hand. Uh, zij gingen weer, uh, net als de meeste tegenstanders helemaal terugtrekken. Nou. En als je dan net niet uh, de goede dag hebt... dan kan je wel eens tegen uh, iets aanlopen, nou, dan heb je puntverlies. Dat is dan uh, heel jammer. Als je gewoon ziet uh, wat voor meters onze spelers hebben gelopen... de afgelopen twee jaar hebben ze nog nooit zoveel gelopen. Dus de intentie, die was er wel degelijk. Alleen de, de vorm ontbrak op dat moment eventjes, of de, de nauwkeurigheid. Uh, maar de wil, die, die was er wel. Nou, uh, dat hebben we besproken. Uh, wat uh, als een tegenstander zo speelt, hoe kunnen we dan nog beter uh, ons positiespel... of uh, ja, de, de juiste manier vinden om ze dan toch een uh, stuk te spelen. Nou, daar hebben we over gesproken, maar ik vind het uh, allemaal een beetje dramatisch... of uh, hoe men erover denkt eerlijk gezegd. Stoort je dat? Ja. Want? Nou, wat ik zeg. Uh, net of uh, opeens uh, alles verloren is. Maar het is gewoon een gelijkspel. Ik denk ja, uiteindelijk, dat het punt uiteindelijk heel uh, belangrijk is geweest... Natuurlijk wil je in de arena en moet je winnen. Nou, dat is niet gebeurd. Maar je hebt een fantastische reeks neergezet. Nou, als er dan één keer, een, keer een zeep ertussen tussen zit. Nou, dat heeft elke club wel eens mee te maken. Natuurlijk wil je dat zo lang mogelijk uitstellen. Maar ik moet zeggen, ik vind dat er dramatischer werd overgesproken dan, dan dat het is. Het werd soms, of door sommigen uitgelegd als Ajax als is al laconiek en, en de titel is al binnen. Nee, maar dat, wat ik net al zei, dus uh, we hebben meer gelopen. Dit was de meeste afstand die we gelopen hebben in de afgelopen twee jaar, dus dat zeggen genoeg. Nee. Uh, wat is er vervolgens in die spelersgroep gebeurd? Jij hebt dat uitgelegd en zo, je, je hebt dat misschien met feiten kunnen staven. Keert daarmee dan ook gewoon de rust terug en, en is het gewoon je ding doen en dan komt het wel goed? Ja, je hebt alles in je hand, in eigen hand. Je kan nog een keer uh, verliezen eventueel. Als je, je moet er gewoon van de drie, moet je de twee winnen in ieder geval. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, maar ik denk dat je het niet op de laatste wat laat aankomt. Nee, ja, tuurlijk niet. Maar ik denk, het, ik heb juist benadrukt dat je juist <klaars> uh, moet focussen op de dingen die je altijd gedaan hebt. En niet opeens andere dingen uh, gaan doen. En dat had ik het gevoel bij Heerenveen, dat we uh, juist misschien nog wel te veel wilden doen... Terwijl, ja, dan gaat het vaak mis. Je, moet, je bent zover gekomen omdat wij uh, een bepaald idee hebben hoe we moeten spelen. En elke speler heeft daar zijn rol in. Hè. Als je gewoon die rol invult zoals je dat, uh, de andere 29 of uh, 30 wedstrijden heeft ingevuld... Ja, dan is de kans groot dat je als winnaar van het veld afgaat. Als je kijkt even nu naar de groep, uh, dan krijg je Vermeer terug... Heeft Silis het je nu nog um, lastig gemaakt uh, qua keuze? Nee, maar ik ben heel blij met uh, Jasper Silis. Hoe hij het heeft ingevuld tegen Heerenveen en tegen PSV. En dat weten we ook. En uh, daarvoor hebben we hem ook gehaald. Maar ja, Kenneth heeft het ook uitstekend gedaan. Hij heeft het Neel zelf al gehaald. Hij heeft ook een stijgende lijn. Dus ja, dat is het nadeel van, van Jasper Silis, Dat hij uh, een doelman voor zich heeft. Die zich ook nog verder heeft ontwikkeld. En dat hij zich ook heeft ontwikkeld. Maar uh, op dit moment valt nog steeds de keuze voor uh, Kenneth Vermeer. Frank de Boer, morgenavond kwart voor negen uit Spendak Breda. PSV uh, speelt ook morgenavond kwart voor zeven thuis tegen Groningen. Collega Paul Post van Omroep Brabant sprak vanmiddag met de coach van PSV, Dick Advocaat. Dick, wat een opmerkelijk uh, rustige week hebben jullie achter de rug bij PSV. Ja, het was, was, was, was wel prettig. Nee, ja, We hebben goed gewerkt. Uh, we houden het in ieder geval voor tot het einde van het seizoen. En, uh, maar het was rustig, ook in de media rustig. Maar die hadden natuurlijk andere uh, wedstrijden. Dat, dat helpt dan wel. Zeker internationale wedstrijden. Ja, een goede overwinning in Alkmaar achter de rug. Dan is het toch lekker de werker zo'n week op de uitgang. Nou ja, dat is, zo, dat, is, dat is natuurlijk sowieso voor, voor een groep. Uh, maar voor de staf ook. Als je wint, dan brengt uh, brengt rust. Maar ja, daar hebben we het al vaker met z'n allen over gehad. Ja. En als je niet wint, dan wordt het onrustig. Nou, je collega Bert van Mouwijk die zei bij Studio Voetbal zondagavond... Het is natuurlijk lekker zo'n overwinning... maar misschien dat er ook wel op maandagochtend een soort zacherijn komt... bij spelers, bij Dick, van... Als we dit gewoon het hele seizoen gehad, hadden gedaan, dan hadden we gewoon die titel gepakt. Ja, oké, okay, Bert heeft er ook bij een club gewerkt. Die weet er ook hoe, de, hoe het in de realiteit gaat. Maar nogmaals, als je het gewoon reëel gaat kijken, maar zo denkt eigenlijk ook. En fijn ook de punten die hij heeft laten liggen. Ja, maar zo denken al die plo ploegen. Ja, heb je deze week alles in bed gelegen bijvoorbeeld? De hele nee, nee, je moet naar de feiten kijken. En de, de, de feiten zijn dat we vier punten achter staan. 4.8 staan. Uh, ik werk in Eindhoven, ik hoor een hoop mensen in Eindhoven en op de een of andere rare manier gaat er weer een soort ja, gevoel rond van uh, ja, Ajax, die zit misschien nu met die verkramping die jullie in tijd gehad hebben. Leeft dat bij jullie? Leeft dat bij jou? Ja, morgen is natuurlijk een cruciale wedstrijd voor, voor, voor, voor ons ook, maar voor Ajax ook en, en voor Feyenoord ook. Ik bedoel, wij spelen als eerste, dus uh, als we zelf winnen, en dat, dat wordt dan lastig genoeg, want het, uh, de Groningen is toch in de, in de winning moet. Maar als wij zelf winnen en daar gaan we dan ook vanuit, dan, uh, ja, dan zet je toch weer een beetje druk erop. Dus, maar. Ik, uh, het moet heel gek lopen, maar ja, nog, nogmaals, de wonderen zijn de wereld niet uit. Want er was meer gebeurd toen Ronald Koeman hier trainer was. Dat ook in de laatste wedstrijd, uh, in de laatste minuten geloof ik, gebeurde dat, dat PSV kampioen werd. Maar nogmaals, we moeten gewoon realistisch zijn en zorgen dat we die wedstrijden winnen die we nog te spelen hebben, en proberen het toch zo goed mogelijk af te sluiten. Ja, na Ajax hebben jullie min of meer afstand gedaan van, van de titelaspiraties. Heb je daarna iets gemerkt in je groep, hoe zij daarmee om zijn gegaan? Ja, ik zit net, net nog beneden te zetten. Die, die, die, die, het is een groep die gewoon op de training gewoon heel goed werkt. Uh, je hoeft ze niet echt te motiveren dat ze hard moeten lopen. Ze doen de werk, ze doen de oefeningen. Uh, ik geloof dat ik de eerste nog moet beboeten die te laat moet komen. Dus, dus qua discipline en, en, en, en motivatie ja, heb ik niet te klagen gehad. Maar op een of andere manier ja, hebben we het toch uit handen gegeven. Ja, maar ik bedoel, we hebben het dit seizoen vaak over kampioenstress gehad. Ja. Die, kampioen, die stress is weg. Misschien dat er een bepaalde ontspanning dat, nu dat, gekomen dat, is. Dat zou, dat, zou, dat zou best kunnen. En, uh, al vond ik de, de eerste half uur tegen AZ ook nog niet zo geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Maar na de goal, dan zie je toch een bepaalde bevrijding komen in het elftal. En dat zet hij zich door in de tweede helft. Dus ja, het zijn jongens die best goed kunnen voetballen, dat is duidelijk. Ja, en stiekem toch lekker dat jullie om kwart voor zeven spelen en eigenlijk om kwart voor negen? Ja, meestal is ja, nu moeten zij, afhankelijk van wat wij doen, moeten zij aan de bak. Dus dat kan best uh, op een negatieve manier werken. Ja. We gaan het zien, Dik Advocaat. Was dat? Meer uh, voorbeschouwingen op het komende weekend zijn te zien op nos.nl. Even het programma van de Eredivisie. Uh, morgenavond de Space Groningen om uh, kwart voor zeven. Uh, kwart voor acht Roda, RKC en ADO tegen VVV. Kwart voor negen NAC Ajax. Op zondag om half één Twente NEC. Om half drie Feyenoord tegen Herakles Amelo. Peck Zwolle speelt ook om half drie tegen FC Utrecht. En om half vijf Vitesse tegen Willem II. Goed, treedje lager. FC Volendam won vanavond met 2-1 van MVV. Uh, ze kwamen op voorsprong, maar na uh, een korte tijd daarna toch de gelijkmaker. Toen werd het nog even spannend. En zes minuten voortijd zorgde Michiel Kramer voor de verlossende winnende treffer. Onze verslaggever Rob Fleur ter plekke sprak met de coach Hans de Koning. Die is niet verbaasd dat de beslissing pas volgende week valt. Nee, maar dat wisten we eigenlijk van tevoren ook. We hadden, als je een beetje emmen in kan schatten tegen Cambuur, is Cambuur gewoon veel sterker. En uh, ja, dan moet er een wondertje gebeuren. Nou, we wisten ook, We hebben wel wat voorbereidingen gedaan, maar oké, okay, uh, we moesten vanavond winnen. Ja, en dat ging niet erg makkelijk. Het lijkt of jullie stijf stonden van de zenuwen. Nou, dat vond ik het de eerste, de eerste kwartier wel. En daarna pakt het na de 1-0 wat aardig op. En dan vind ik dat je gewoon uh, niks aan de kansen moet benutten. En uh, dan zie je de bal van Kramer net, uh, wat is het? het? Het is moeilijk om ernaast te schieten. Er dan Oké, okay, dan maken we een gelijkheid één en dan zie je toch al een tikje krijgen. Ja. Maar dan rechten ze toch weer de rug en uh, daar geniet ik wel van. Heb je dan mazzel dat je Kramer laat staan? Want hij schiet dan uiteindelijk ook 2-1 binnen. Ja, maar Jack en uh, Michiel laten we zo lang mogelijk staan, want het zijn gewoon jongens die gewoon scoren het vermogen kennen. Ja, en met Brindley en Lucie dat zijn grillige spelers. Koewas uh, uh, en, en, uh, en uh, Marengo. Dat zijn, dat zijn natuurlijk grillige spelers en die kunnen ook een wedstrijd openbreken. Dus uh, ja... Uiteindelijk is Kramer die we laten staan dan toch weer de match winnen. Dat vind ik mooi. Ja, je wint dan met 2-1. Uh, het moest uit de tenen komen, zal ik het zo maar zeggen? Ja, maar is ook zo, Rob. Uh, heel, heel simpel. Maar we wisten ook, en MVV heeft niet voor niks bovenaan gestaan uh, tot aan de winterstop. En, en alleen door, ook door die punten in hebben ze een tik gekregen. Dus het, uh, we wisten dat het een zware pot zou worden. En dat hebben ze gewoon fantastisch gedaan. Dus, uh... uh, we gaan we nou de komende week doen? Want je mispaalde Lange tegen Coëtig Eagles die is geschorst. Ja, Rob. Maar ik vind het erg dat ik dat morgenochtend weer ga uitplaatsen. Ik ga eens even genieten van deze avond. Hè, want dat hebben we verdiend. En dan gaan we morgen weer eens puzzelen hoe het uh, volgende week staat. We ook even kijken hoe het met Coet zit natuurlijk. We weten dat ze vier de drie spelen het punt naar voren. Dus ja, daar moeten we ook weer wat op verzinnen. Het doelsaldo was voor de WC het verschil met Cambuur 8. Dat is teruggebracht ja. naar 5. En jullie hebben twee punten voor. Ja, ook dat. En uh, je hebt vanavond gezien dat Excelsior ook uh, hun, hun, pl hun, hun plicht doet... Hun plicht heb gedaan. En, uh, uh, want die, die spelen heel goed tegen Sparta. voor mij was het 1-1 of zo. Dus ja, die, die laten het ook niet lopen. En, uh, het is in Rotterdam, met jouw geboortestad. Ja, dus uh, ik hoop dat ze een keer wat voor me kunnen doen. En jullie moeten naar Deventer toe. Uh, hoe hou je de boel deze week rustig en een beetje ontspannen? Ja, eigenlijk niks anders doen dan anders, Rob. En uh, nu gewoon uh, weer zorgen dat we de kleine dingetjes uh, helen. En dan maandag pakken we de draad weer op. Zijn nog Kamerlingerdag tussen. Dat is ook wel gezellig. En dan, gaan we, dan maken we maandag, woensdag, donderdag. En dan gaan we weer voorbij. Dan is Coët aan de beurt. Ja. En we hopen dat we daar gewoon een goed resultaat in kunnen zetten. Als we maar niet verliezen, nou, dat is het belangrijkste. Hans de Koning, het is oranje boven. Al helemaal in Volendam. Kambuur won met 4-0 van Emmen. Daardoor blijft het spannend. Sparta Excelsior werd 1-1. Fortuna zit er Dordrecht 3-1. eindhoven Den Bosch 3-1. De Graafschap Telstra 2-0. En Os tegen Helmond Sport 1- -2. De stand nu. Goed. Van uh, 29 uit. 60, er staat hier vervolgens Cambuur 29 uit 58. Volgens mij hebben zij er nu ook 60 gespeeld. Kijk ik nu even naar... Uh, gaan we even uitzoeken, hoort u zo. Uh, Helmond Sport staat de derde met uh, 30 uit 55. Goed, of 55 uit uh, 30. Nee, ik zeg het gewoon verkeerd. We doen het helemaal overnieuw. De stand bovenin, zal u niet verrassen. Voor en dan eerste met 60 uit 29. Cambuur heeft de 58 uit 28 en Helmond Sport heeft de 55 uit 30. Zo, nu is het duidelijk. Uh, even naar de Bundesliga. Na één seizoen komt alweer een einde... aan uh, het avontuur van uh, Greuther Fürth in de Bundesliga. Uh, de ploeg uit Beiden verloor vanavond thuis met 3-2 van Hannover 96. Uh, daardoor is degradatie bijna niet meer te voorkomen. Uh, er zijn nog drie wedstrijden te gaan... en Greuther Fürth heeft negen punten minder dan de concurrent FC Augsburg. En dan, nu heeft het ongetwijfeld meegekregen, de lintjesregen van vandaag. 3000 landgenoten uh, die werden geëerd door de koningin Beatrix. Daaronder voormalig directeur betaald voetbal van de KVB Henk Kessler. Maar de grootste verrassing was toch wel de reddering van zesvoudig wereldkampioen... freestyle surfer Sarah Gita Ofringa. Goedenavond. Goedenavond. Wat moet ik nou tegen je zeggen, nu je geëerd bent eigenlijk? Uh, lady Sarah Gita. Misschien? Zeg het zeg maar, wat wil je? Oh, er zit er geen officiële, is er gewoon een officiële titel bij? Nee, uh, Ridden van, van Oranje. Ja. In de orde van de van de Oranje. Nou, meestal uh, word je dan verrast op een of andere manier. Hè? Uh, hoe is dat ja. bij jou gegaan? Ja, um, ze wilden mij de, die lint geven op Aruba, maar omdat ik hier in Nederland doe, moest ik dat hier in Nederland doen. Maar ik was van plan om prijs te gaan. En ze moeten dus zeker weten of ik hier zou zijn of niet. Dus daarom heb ik het uh, een paar weken van tevoren te horen gekregen. Oh, dus het was vandaag helemaal geen verrassing? Uh, nee, ik wist het al oh. twee weken. Oh. Maar ik heb mijn lunch nog niet ontvangen. Ik ontvang die volgende week uh, op het Aruba-huis in Den Haag. Ja, mooi. Dan krijg je twee weken geleden te horen. Ja, maar mag... dat was wel een uh, hele mooie verrassing. Ja, dat geloof ik. Maar mag je het dan met iemand delen? Nee, ze hebben mij dus ook gevraagd om het niet te delen, wat best wel moeilijk is. Ongelooflijk. Maar het is gelukt, alleen mijn ouders wisten het dan ik. vind ja. um, ja. Ja. vandaag weten dus heel veel mensen uit. Weet je, ik kan me voorstellen hè, dat er heel veel mensen zijn die, uh, die nu denken... Sarah Kita Offringa. Ja. Never heard of. Ja. ja. Je doet aan freestyle, je bent zesvoudig wereldkampioenen. Hoe is het dan mogelijk dat we zo weinig van je horen? Nou ja, misschien ten eerste omdat ik uh, al een paar jaar kampioen ben... maar, maar dat ik, oh, ik woon pas sinds twee jaar hier in Nederland. En um, ja, zelf maak ik het niet heel erg bekend of zo, denk ik. <laughs> en het, ik denk dat het ook gemakkelijk is dat ik niet de olympische discipline doe van windsurfen. Dus ik doe gewoon freestyle en slalom. Leggen ze dus uit, of, wat, wat is freestyle surfen? Dus uh, freestyle, dat is voornamelijk trucjes doen. Moet je binnen negen binnen minuten moet je de, de beste trucjes doen die je kan. En dan wordt het uh, door... Uh, ju de jury die besluit dan wie wint aan de hand van de moeilijkheid. Mm -hmm. En slalom is dus uh, gewoon over de, wie het eerst op de startlijn is en wie het eerst finisht Ja, dus uh, noem, uh, noem, noem eens een trucje. Uh, Shaken. ja trucje. nee, ik bedoel eigenlijk dat je hem beschrijft, dat we kunnen zien oh, uh, wat ja, je doet. ja, sorry. <laughs> um, laten we zeggen, uh, een van de betertrukken heet Spak, dan spring je uh, 180 graden om en dan glijd je plank, dan glij je achteruit en dan sleept je. Um, glij je nog 180 graden. Dus in totaal heb je dan 360 graden gedraaid. Dat ja. is een spak. En dan moet je nog met cel werken en zo. Het ja. is een beetje moeilijk te beschrijven. Ja, en te, en te doen ook? Ja, dat ook. Het heeft uh, tijd gekost om het uh, onder de knie te krijgen. Ja. Waar ben je niet gewoon gaan surfen, tussen aanhalingstekens? Uh, golfsurfen bedoelt u? Ja. Uh, nee, op Aruba is het voornamelijk vlak overal. En, dus, ja. en het, Aruba is best wel bekend om windsurfen. Ook het waait het hele jaar door vrijwel. Ja. En dat komt door mijn ouders. Ze hebben me op winterfles gezet. Dus daarom heb mm -hmm. ik dat doorgezet. Maar je bent uh, 22 jaar. Je bent nu zes keer wereldkampioen. Je bent ja, ik ben uh, ridder... 21. Ja. Oh, 21. Nou ja, goed. Je bent zes keer wereldkampioen. Je bent ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja. Dan denk ik, dan blijft... Het enige wat overblijft is een Olympische medaille. Ja, dat zou je kunnen zeggen inderdaad. Maar zoals ik al net zei, ik doe... Ja, ik doe die discipline niet. Ik heb het nooit geoefend. Stap over. Dus... Dat is best een mogelijkheid inderdaad. Ga je het overwegen? Nou, misschien wel. Ja, breng ik je nu op een idee? Ik hoor een kwartje vallen ongeveer. <laughs> nee, dat is zeker geen slecht idee. Het zou best uh, mogelijk kunnen zijn. Ja, en, en hoe lang heb je dan nodig om dat onder de, de, onder de knie te krijgen? Moet je daar... oh, nee. je, je, scheelt het heel erg veel als je overstapt? Nee, nee, ik kan het wel goed. Het is gewoon windsurfen, maar het, het heeft meer... Um... Met zeilen te maken dan, de, de, de, qua tactieken en hoe die wedstrijden in elkaar zitten. En hmm. daar heb ik dus geen ervaring mee. Nee, maar goed, alles kan je leren. Dat heb je wel bewezen. Zeg, ja, hoe, ho, is... hoe ga je het nou vieren? Um, nou ja, volgende week op 1 mei dan krijg ik, um, krijg ik mijn lunch op het Arubaans. Ik heb uh, vrienden en familie uitgenodigd. En uh, ja, ik ga het dus samen met hen allemaal vieren dan. Op zijn Arubaans? Op zijn ja, met napjes en drankjes. Apjes, drankjes en swingende heupen kan ik me zoiets voorstellen. Juist. Ja, ja, ja, ja, goed. Nou, hartstikke gefeliciteerd nogmaals. En je mag er best uh, trots op zijn. Dankjewel. Oké, okay, dag. Zesvoudig wereldkampioen freestyle-server Sarah Kita Offringa. Onze eigen Jack van Gelder werd ook geridderd. Hij werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Jack wordt uh, geroemd natuurlijk om zijn niet-aflatende betrokkenheid... en inzet voor Kliniek Clowns. Zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor de voetbalclub AFC... en zijn lange loopbaan op radio en televisie... in een stijl die sport en met name voetbal... voor een breed publiek toegankelijk maakt. Bergkampen de mannen terug. Kluivert, de de kluivert, kluivert. Kluiver. Ja! het is het doelbaan! This is too bad. Kluivert better come Kluivert. Patrick Kluivert weer. En dan gaat Sneider. De bal gaat erin. Het is ongelooflijk! We staan met 2-0 voor. De wereldkampioen staat met 2-0 achter. Goed voorrige laag wordt doorgekomen. Komt De kijk En dan gaat hij. Hij zit erin. Het is Sneider. Hij zit erin. Sneider kopt. Hij is 22 centimeter groot. Maar hij komt er gewoon bij. Het is Sneider scoort. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp leert de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Ja, het jack ten voeten uit. Het is hem uh, van harte gegund. Overigens heeft u Kim Polling gehoord, Europees kampioen judo. Die had nog geen Wikipedia. Die heeft ze dus nu wel. Dus bij deze. Dat u het maar weet. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Herman van der Zand. Goedenavond. Is niet de mooiste zanger van Nederland, de spreeuw? Maar wij houden heel erg van dit soort stadsvogels. En daarom in de uitzending Spreeuwennieuws. En ook de uitslag van de vlinderverkiezing. Nummer 1. Wat is de mooiste vlinder van Nederland? Ja, dat verklappen we nu nog niet. Wel een fragment uit een bijzonder vers. De schapen en de herten en de hazen. Van zwind tot wat, van rotten tot katzand. Wat groeit en bloeit en eeuwig blijft verbazen. Dat majesteit, dat is ook uw land. Wie is dat ook alweer? Die Stem Radio 1. Zondagochtend van 8 tot 10. vogels. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Dry Groschenoper van Kurt Weill op 22 mei. Beleef de jaren 30. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl. Deze week is het Nationale Sportweek. En als partner is Lotto natuurlijk van de partij. Want de Lotto is opgericht door sporters voor sporters. Mijn naam is Pieter van der Hogeband en ik ben Lotto-ambassadeur. Want de Lotto is er voor de sport al meer dan 50 jaar. En dankzij Lotto kunnen we hier in Nederland onbezorgd sporten. Van jong tot oud, van amateur tot prof. Heel Nederland profiteert van Lotto's bijdragen. Zo wint niet alleen u met Lotto, maar wint ook de sport. Lotto, dat is win-win.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 als u een boek wilt lezen dat uw leven gaat veranderen... lees dan Stoner van John Williams. Een herontdekt meesterwerk. Stoner van John Williams. We geven het door aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het. We vieren het omdat het misschien wel het belangrijkste is dat we hebben. Vrijheid. Laat het vuur van de vrijheid branden. 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Vrijheid geef je door. Dit is Radio 1.